Er waren enkele honderden betogers op de been om de coronamaatregelen aan te vechten. Ze bekogelden de politie met stenen en rokbommen. De politie zette traangas in en arresteerde een onbekend aantal relschoppers. De betogers vrezen dat de avondklok zal uitblonden in een totale lockdown... waar ze financieel de dupe van worden. Bij de onlusten in Nigeria zijn eerder deze week 69 mensen omgekomen, zegt president Buhari. Dat het zo uit de hand liep bij de demonstraties tegen politiegeweld... wijdt hij aan straatterreur... Volgens hem hebben zijn troepen zich uiterst terughoudend gedragen. Maar mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat zeker twaalf demonstranten werden gedood, doodgeschoten toen ze het volkslied zongen. Een brand in een appartement in Sneek heeft geleid tot de vondst van een henneplantage en een mogelijk explosief bij de buren. Er is een verdacht opgepakt. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De ruimtesonde van de NASA, die gruis van de planetoïde Bennu mee wist te nemen... is onderweg materiaal verloren. De zon is met zoveel kracht op de planetoïde geland dat er wat steentjes onder het deksel van de monsterhouder zijn komen te zitten. En daardoor lekken kleine deeltjes nu weg in de ruimte. De onderzoekers proberen zoveel mogelijk materiaal te redden. Het Nederlands vrouwenelftal eh, heeft zich gekwalificeerd voor het EK 2022... na een grote overwinning op Estland. Het kwalificatieduel in Groningen eindigt in 7-0.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. Yes, Tobak leeft. Hallo Folly! <laughs> we keep we keep. We keep, we keep. Goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen! Dit is ZFM. Tobak leeft. Ja, hoer, daar zijn we weer. Tobak leeft. En ik zal zeggen. FFM. So enjoy your life, ladies and gentlemen. Yes! Enjoy your life. Maak er iets moois van. En geef, hebben we nog adviezen nodig of niet? Dus laten we ook tegen elkaar zeggen: adviezen zijn er gewoon om op te volgen. Als... Juist, als je adviezen krijgt moet je ze gewoon opvolgen. Gewoon blindelings. Vertrouw nou op je medemens. Die weten het allemaal wel. Nou, ik denk eigenlijk dat. Sorry? Adviezen bestaan eigenlijk niet. Ik, ik, ik accepteer geen adviezen. Nee. He. Als feiten, die geloof ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. nee. Zit je in de fabeltjesfuik? Ja, precies. Ik zit er helemaal in. Nou. Ja, hij nee, heeft het wel weer mooi neergezet. Het is alweer oud nieuws natuurlijk. Het was er afgelopen af, ja, week geleden zondag. Zondag? Nee, dat uh. is dus, nou, dat is week, ja, het is toch afgelopen week. Zondagavond. Ja, precies. Nou, maandag van de herhaling natuurlijk. Ik heb het over zondag met Lubach. Lubach met zondag. Weet ik veel aan oh. moeite. In ieder geval, had hij het natuurlijk over. Ja, die rapper. Die is echt helemaal het pad kwijt. Echt, je, je koopt een hele mooie... Had je dat nog niet gehoord eigenlijk? Nee, stukje. ik had niet begrepen dat het zo erg was. Ik had wel ja, fragmentjes gehoord. Doet hij is ja, en het is ook een hele makkelijke insteek. Je begint met 9-11. 9-11-complottheorie bestaat er al zo lang. Zijn mensen zijn... die zijn ook van... Ja, er is nog een toren geweest. Die is ook... Er heeft niemand wat over gezegd. Nee, precies. Nou, ja. dus, het is wel waar er zijn drie gebouwen daar in de buurt... als demolitionsgebouwen ingestort. Naar binnen gevouwen zijn ze naar binnen je, ingestort. Dat is wel heel toevallig. Dat is toevallig, zeg ik dan. Ja. Waarvoor zou je er dus zoveel werk van maken... om zo'n gebouw op te blazen? Nou, misschien omdat die mensen wel... Uh... Iets hadden in de buurt wat ze wilden gaan goedkopen, wilden kopen en zo. Oh, Oké, okay, dat is het misschien. Ik vind ja, het toch wel een onderneming hoor. Ja, ja, is Ik het vind het toch wel onderneming om dit voor elkaar te krijgen. En er is veel explosief in het gebouw te plaatsen. Daar ben je echt weken, maanden mee bezig. En dat lekt verder ja. helemaal niet uit. Nee, niemand praat er meer over, natuurlijk. Nooit. Nou goed, dat ging even over de fabeltjesfuik waar we in zitten. En iedereen zit er wel een beetje in hoor. Ik, ja, ik denk het ook het in. Ik denk het wel. Op een gegeven moment zit ik ook in die hele oude plaatjes. Dus, dus, dus, dus blijf je maar naar Abba luisteren, want er lijkt geen andere muziek te zijn. Is ja, dat... hoe noemen we dat dan? De, de, de, liedjes, de oude liedjesfuik? Ja, de oude liedjesfuik. Weet je, en dan, dan ja. zoek je één. Grappig plaatje op, en dan krijg je een andere klote die wil ik helemaal niet! En dan dus doe je nog een, nog een klote plaat. Daar zit je in de, in de klote Oh, die heb je? Ja, de ja die Kopen heb je. Klote De Klote ja, precies. Nee, begrijpt yeah. ik al. Goed, vandaag zijn we met z'n tweeën. Ik heb mijn partner in, in Alkmaar even achtergelaten. Ja, hij wil er niet op staan weer. Ja, ik, ik krijg hem gewoon niet aan het bed, joh. Ik heb er een lopende short op. Ja, denk ik ook wel, ja. Ja, het is een goed man-alleen. Ik bedoel, dan kom je ook niet binnen. Anders kan je nog een vierde vrouw spelen, maar dat lukt nu uh, ja, niet, ja, niet. Ja. Dus zo niet. Maar goed, wat is er nog meer bij je gebleven? Nou ja, ja, toch, al die gisteren. Het ja, toch het is wel die 10.000 gisteren. Daar was je toch wel een, een beetje geschokt ge -ge over, hoor. Goed, ik hoorde wel uh, goede berichten uh, gisteren op het nieuws. Dat. De meeste mensen die het virus krijgen worden weer helemaal beter. Maar naar schatting blijven 25.000 tot 30.000 mensen zitten met aanhoudende klachten. Nou, ze zijn heel moe en hebben soms ook psychische problemen. Ah, dat hadden ze daarvoor nooit. Psychisch? Ja, nee, en dat is, dat, die vermoeidheid hoor je ook oh, dat heb ik het waarschijnlijk ook gehad. Ja, denk ik, ik ook. ik heb dat ook wel Dat heb ik ook al, ja joh. Ik ben een van de eerste geweest die de corona heeft gehad, denk oh ik. God. Nou, hou op met dat soort dingen roepen, want dat is ook helemaal niet, uh, niet oké okay, Nee, maar is wel, ja, je, je, volgens mij heeft elk mens wel klachten. Dus ik weet niet of je dat... Wanneer was je klachtenvrij? He? Nooit. Ja, nooit. Ik heb je altijd nooit, wel wat, hoor. altijd klachten. Ik heb altijd wel iets te zeuren over collega's of, of mijn eigen vrouw of mijn kinderen. Of een pukkeltje of, of een dingetje. Dat of kan, dat je denkt van, verdorie, het gaat ja. nou niet over. Ja, en, ja, dat, soort dat kan best wel vermoeidheid veroorzaken. Kijk, dan moet je eigenlijk het... Uh, dat, dat, dat, dat liedje van Lise opzetten, want die had ook altijd wat, weet je wel. Oké, okay. nou, het komt alles weer neer bij het ja. feit... We hebben een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Nou, maak we maar grappen open en dan redden we het weer in de maatschappij, geloof ik. Kijk, als humor schijnt de beste medicijn tegen de corona. Nou, dus even een lekker opbeurend plaatje. Oh, ik vind hem leuk. Elke keer maak je weer dezelfde soort muziek, maar toch kan ik het weer aanhoren. Hij doet het nog maar een aantal jaartjes Roosterveld. Geen idee of genoemd is na de president! Wat zou het allemaal kunnen. Feels right! See Ride van Roosevelt en zijn laatste single is dat. is van mij nog geen album uit, maar dat kan toch niet zo lang meer duren. Nou, hij schudt die songs gewoon uit zijn mouw vandaan. Dat is echt... Uh, geweldig. Dat is echt geweldig. Ah, geweldig, geweldig. Geweldig. Geweldig. Wauw. Wow. <laughs> zo mooi. Ja, eigenlijk wel. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel erg, uh, erg mooi. Goed, uh, nou... Ik zit even te kijken naar de uh, vrouw rechts van mij. Die heeft alweer heel ja, veel... Uh, ja, af, uh, ik, ik heb gisteravond heel gedaan. erg mijn best gedaan. Ja. Want dan zit ik heel suf... zit ik gewoon uh, ondertussen op de achtergrond... Uh, uh, naar bepaalde muziekprogramma's te, uh, te luisteren... die ik allemaal eigenlijk nog net niks vind. Oh, oké. En uh, daar ben ik heel keurig op mijn voorbereid. Ja? En uh, ja, het schijnt dus ook... Uh, dat er enge mensen zijn op de wereld. Maar dat wist wel, al, hè? Maar er waren treinreizigers die hadden... anderhalf week geleden of zo... die gingen s'avonds ging vanuit Utrecht met de trein mee... Ja. Nou, het kreeg ze de schrik van hun leven. Want er was een medepassagier, die had gewoon een bijl tevoorschijn. Oh. En hij begon het gereedschap te slijpen. Hè? Huh? Nou, de mensen raakten om hem heen helemaal in, uh, <laughs> in, uh, in de stress. Want so die denken, god hier, weet je. Die kregen echt iets van de Shining, weet je wel. Van. Yes. <laughs> de agenten, uh, nou, ze hebben dus allemaal de politie gebeld. En de agenten hebben die man dus aangehouden. Bijl in beslag genomen. Yeah. Maar hij zei, ja, hij had het nodig voor in het bos. Hij ging ergens hakken. Oh, nou, ja, ja. Ja, en de politiewoordvoerder zegt toch van... Ja, oké, okay, het hebben van een bijl is niet strafbaar waarmee je in de trein gaan zitten, zou ik iedereen afraden. Ja. Laat hem dan niet zien, die bijl. Nee. Here's Johnny. Maar ja, ja, precies. En in Zaandam uh, is het zo dat als je een mes hebt... Uh, en je ja. wordt weer gebakken, 2500 euro boete. Ik hoorde het gisteren op ja, hier, nou, Ik vind ik het wel goed dat er een beetje afschrikkelijk een, uh, iets van, van uitgaat. Ja. Want ja, als je ziet wat voor wapens die jongeren af en toe bij zich hebben. Die, die, die moeten ze echt dan in een broek doen ja. en dat ze dan dat de, hel de helft van hun been komen. Zo lang zijn ze. Ja, ik weet niet of ze het doen om een wapen... of misschien dat het lijkt dat ze iets anders heel groot bij zich dragen. Ja. Dat ze ook ja. nog kunnen doen. Ja, ik hoor het nieuws ook. Oh. In Zaanstad is het vanaf nu verboden... om gevaarlijke voorwerpen bij je te dragen... waarmee je mensen kunt verwonden... Als je gepakt wordt, krijg je een boete van 2500 euro. Ja, dat is echt mag. Wat is dat nou voor een ding? Ja, Daar oh, kan je ook iemand mee verwonden, gewoon. Wat ja. ja wat, en wat is dat voor wat raar ding? Wat een dingetje. Ja, precies. Nou, daar kan je helemaal <laughs> mensen mee verwonden. Allemaal 2500 <laughs> euro boete. Nee, het oh, dat is die ene enge man uit, uh, uit Amerika, die zelf van films speelt. Die moet ze eigenlijk ook... Nou, die is al opgesloten, geloof ik. Hè? Ja, die ene uh, enge man. Ja, Met dat klinkt. lange haar. Dat is een, een Joodse man. Ja? En die, had een, die was uh, gescouten onder het douche bij voetbal en zo. Van, nee, jij moet in uh, pornofilms gaan spelen. Je weet het, ik bedoel, oh, toch? Oh, Jeremy... Ja. Jeremy, Jeremy uh, uh, ja, Hij had ja. ook whisky uit. Dat zie je eigenlijk uh. café zien. We staan in een van... Wat, hebben ze een porno binnen? Oh, nee, het is whisky. I, en jij hebt namelijk ook een whiskymerk uitgebracht. Oh. Dus dat is wel heel apart. En dat, dat maakt dat je wat uh, mooier wordt. Wat, uh... dat, dat je denkt dat je een nou heel groot hebt, maar dat komt vaak ook Ja, dat je, dat je uh, vaak met drank. op... wordt die voor mij niet echt veel groter. Oh, oh, oh ja, goed. Nog even ondernieuws. nieuws. Jawel, wintertijd gaat in. Ja, vannacht. Vannacht gaat het uur een, ter, een uurtje terug van drie naar twee. Dus dan is het ochtends de, Ja, dan denk je dat het elf uur is. En dat is het maar tien uur. Dat is het zo lekker gewoon. Alleen, nou, dat is wel natuurlijk wat s'avonds eerder donker is. Ja. Daar moet je wel een beetje rekening mee houden. En zorgens wel eerder licht. Ik vind het wel prettig. Ik als morgenster zie dan toch wat, wat, wat sneller dingen bij te straat staan. Nou, maar het is gewoon niet eerder licht. Dat denk je maar. Ja, oké. Okay. We houden onszelf helemaal voor de gek. Maar het is wel raar. Want je hebt dan ook wel dat je denkt van... Nee, nee we gaan echt pas om zes uur eten. Maar je, je lichaam zegt oh, nog van... Jo, okay. Is het oh, je... nog geen vijf uur? Oh, krijgen we dat weer? Weer ja. een zeur over die biologische klokje. in de ja, ja, maar ook morgen moet ik een gripprik gaan halen. Het is. Ja? Voor een heel veel mensen van de Beatrixpension is dat in de Korversporthal. Yeah. En ik moet tussen vijf en zes. En dan is dat eigenlijk uh, voor mijn gevoel is het wel heel laat, weet je. Met uh, ja. broodjes mee? Ja, denk ik. Ja, broodjes mee. En, en uh, mondkapje mee natuurlijk. En was dat ook niet een, een, een film of zoiets? Een, een buitenbioscoop of uh, was dat? Ja, uh, dat uh, was wel ergens. Ja, was het op zondag volgens mij dat op ja, maar, ja, ja, dat klopt. Ja, klopt. Nou goed, ja, de griepweek. Ja, dat is een hele organisatie die Griepink die jaar gegeven moest worden. Zeker weten. Ja, ik hoop dat het allemaal gaat lukken daar. Nou ja, goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten natuurlijk. En we hebben daar natuurlijk weer even lekkere gitaarplaatjes van jou gezocht. Vorige week draaide ik het voor het eerst. En toen hadden we Peter mee, die zei ook van... Ja, grote fan ben ik van deze band, Inhaler. En dit is de nieuwe single When It Breaks. Wanneer gaat het allemaal stuk? When it breaks. Ja. Echt. Wanneer het stuk gaat natuurlijk. En uh, wanneer het een grote hit wordt. Ik heb geen idee. Maar ik vind het echt wel een knijter. Gewoon goed is de uh, toepak leeft. En daarvoor trouwens nog Inhaler. Inhaler is een band. Komt uit Dublin. En ontstaan in 2012 opgericht op Sint-Andrews College. Het is weer zo'n college band zeg maar. En uit drie jonge gasten gewoon. Die maken leuke opstandige gitaarmuziek. En dat kan je ook verwachten, ook in de zaterdagmorgen. Ja, zeker weten. Straks de Stanford's berichten, Half negen en natuurlijk ook weer de geschiedenis. Ja. Ik heb er weer in zitten lezen. We hebben het natuurlijk vijf jaar geleden hebben het ook al gedaan... maar nu vind je toch altijd weer andere dingen. Ja. Ja, is dus zomaar weer wat gebeurt in die vijf jaar, hè? Dat kan ook nog. De, ja, nee, het vult de, zich aan. Ja, het vult zich natuurlijk wel aan... maar ja. de, de klassieke dingen blijven altijd wel weer terugkomen. Dat is, blijft altijd tot de verbeelding spreken. Grote zaken. Goed, uh, ik zit even naar jou te kijken of... ik heb Ja, weer, in Finland ja? heeft een vluchteling zijn eigen dood in scène gezet. Oh, okay. De situatie veroorzaakte destijds in 2017 heel wat ophef... en zo stopte Finland tijdelijk met het uitzetten van mensen en moest het nabestaande compenseren. En twee mensen die de man geholpen hebben met het in scène zetten van zijn dood, worden in Finland verdacht van fraude. En uh, autoriteiten vermoeden, ja, vermoeden hè, dat de migrant nog springlevend is. En een van de verdachten is ook de 24-jarige dochter van de asielzoeker. Zij beweerde dus dat haar vader was doodgeschoten in Irak. En nadat zijn asielaanvraag was afgewezen in Finland, zou hij vrijwillig zijn teruggekeerd. En de andere verdachte is de toenmalige partner van de vrouw, van, de, van die okay. dochter dus. Dit doet me wat ik aan verwenten. Dat is ook een, een, een, was een wielrenner. Die ook waarschijnlijk zijn eigen dood de Spaanse wielrenner Verwente. Moet je het uitspreken volgens mij. Verwente. Ja, Fuente Die uh, grote uh, rondes heeft gereden. Die was daar al een gegeven moment overleden. En, maar het bleek ook dat hij heel veel geld nog schuldig was naar allerlei mensen. Dus dat was een beetje het verhaal. Maar God, als het, het verhaal echt waar is, weet ik niet. Kan het kan toch weer een complottheorie ja, zijn. Ja, ik vind nee. het uh, op zich wel een beetje... Er kan een film over gemaakt gaan worden. Zeker. Tuurlijk, hè? Dat is altijd, altijd leuk. Nou goed, het is dus nog even te vroeg om de effecten te zien van de lockdown. natuurlijk. Het schijnt wel weer goed nieuws te zijn. Ja, die 10.000 heb ik gehoord, dat is niet het goede nieuws. Maar het schijnt toch dat ze gaan kijken om bedrijven, toch weer de getroffen sectoren, om die toch weer uh, tegemoet te komen. En dan gaan ze kijken naar uh, de compensatie van maximaal 50% van de vaste lasten. Het zou gaan om bedrijven die minstens 30% omzetverlies leiden. Dus daar komt misschien toch weer geld voor vrij. Ja. En er was gisteravond ook weer een, een levendige discussie over het feit van uh, wie krijgt wel die 1000 euro. En bedrijven moeten dan uh, gaan uitzoeken wie in hun bedrijf daarin uh, aanmerking voor komen. En bedrijven willen dat niet. Ik heb al tegen mijn baas gezegd: hou ermee op. Ga, ga het gevecht niet aan. Maar goed, ik vind zelf, ik heb in die tijd ook gewoon gewerkt. Ook wel met beschermen. Maar ik heb zo, die 1000 hou, hou op. Ik heb zelf hou het idee. Ga, die, ga dat geld besteden om mensen te stimuleren om in de zorg nu te gaan werken. Dat lijkt me een beetje. Want uh, ja. het schijnt echt helemaal te, te overroelen en te overspoelen. En, uh, en ze zijn gewoon, uh, ze, zijn, ze zijn met te weinig, de mensen vallen uit. Ja, ja. Ja, dan durf je daar misschien ook weer niet te gaan werken of zo. Maar het zou wel helpen dat je nu zegt van, hé, hey, ga in de zorg werken hoef je bijvoorbeeld je eigen ziekteverzekering niet te betalen of zo, weet je. Ja, ja. Nou ja, goed, daar moeten gewoon meer mensen de zorg in. Want ja, blijkbaar. Want we gaan elk jaar gaan we zo'n gevecht aan. Dus er moeten wel genoeg mensen zijn. Genoeg bedden ook. Gewoon. Er moeten eigenlijk gewoon ja. een soort oproepkrachten zijn. Je werkt ergens anders. Maar als bijbaantje, zeg maar net als ik in dienst ben. In het leger. Weet je, kan je opgeroepen worden voor een oorlog. Nou ja, nou, ze nu. kunnen misschien, denk ik wel. Kijk, die mensen, zeker die op de intensive care liggen. en Die uh, iedere twee keer per dag omgerold moeten worden. Ja. Kijk, dat zou best iets kunnen zijn waar het leger voor ingezet wordt nou voor ingezet bedoel. Uh, dan die mensen zijn sterke, sterke mensen. Die zijn goed getraind. Die en, kunnen tillen. En die kunnen goed tillen. En ja, dan denk ik nee. van, joh, laat die dat doen. Nou, ik hoop niet dat ze alleen tillen hebben geleerd. in, in Nee, lichaam, dat, dat zeg ik ook ding. helemaal niet. Maar nee. ze zijn wel sterk en goed getraind. Precies. Want ik denk, als, jij, als ik zeg dat nou, ik wil best gaan helpen in het ziekenhuis. Maar ik moet die mensen omgaan, Maar daar heb ik de kracht niet voor. Nee, nee. En, uh, en die, die gasten wel. Ja. Ik denk, van, nou, dat is misschien een hele goede. Van dat, dat, dat moet twee keer per dag of zo. Ja. Nou, in verschillende shifts. En dan, uh, het even gaan verkeren oh ik, denk echt, ik, ik heb echt één ding in mijn hoofd. Gewoon als ik het ooit krijg. Het is niet te hopen natuurlijk. Maar je moet gewoon niet gaan liggen. Ik denk gewoon dat je niet moet gaan liggen. Dat, zodra je gaat liggen in zo'n bed ook. Dan is het fout de boel. In beweging blijven mensen. Echt een mens is een verzamelaar geweest. En die heeft afstanden afgelegd om voedsel te zoeken. En dan ga je in bed liggen. Ja, maar als jij helemaal geen lucht hebt... Blijven bewegen. Dan, dan, dan val je vanzelf echt? in je bed ja, in, hoor. Echt, dan ga, blijf bewegen, blijf je liggen. Ik heb nu ook weer een collega... Dat, dat is dan wel. Uh, ze hadden bij mij op het werk hadden ze een oproep gedaan aan de mensen... van uh, de, hou jij slakken races thuis of zo, wat doe je? Slakken races? Ja, ja, omdat je thuis werkt en dat ja? je, wat doe je? Ja? We willen wat positievere verhalen en al die dingen meer. Ik zeg, uh, daar heb ik gereageerd van, ja, helaas, ik hou geen slakken race, Maar ik zeg, het is misschien wel goed... Om mensen die uh, uh, op te roepen, die het eventueel gehad hebben... en die al herstellende zijn. Ja. En dat, je, dat die ons verhaal vertellen van wat er gebeurd is. Maar ook dat, ze dan, uh, dat wij daardoor gesterkt worden... van het is goed dat we thuis werken. He? Weet ja. je? En ja, hoor, inderdaad, een man van 59. Niet te zwaar, niet rokend, niet drinkend. drinken. Okay. En die, die heeft het gewoon heel zwaar gehad. En dan denk ja, maar ik, uh... ik, ik, ik wil eigenlijk, ik, ik, ik ik het eigenlijk... Je wilt het niet mee... horen, hè? Ik wil het niet horen op een of andere moment. Of gisteren, ook, gisteravond om acht uur... zie je dan weer zo'n man heel zielig verhaal op te hangen. En dan denk ik van, ben ik nou zo hard? Of denk ik van, kan gast, haal op. Heb je het idee dat hij zich aanstelt? Of dat weet ik niet, maar ik wil ah, het niet horen gewoon. Het is echt, is er iets dat in is mij? Het. Is er iets in mij dat ik denk van... Oh ja, het wel, ja, ik weet niet, ben ik nou echt, Ja, Ik ja, ik, vind ben een zo moe. Een beetje, ik ben eigenlijk. zo moe als ik s opsta en als ja. ik naar bed ga, ben ik helemaal ja, uitgeput. Op, ja, ja, ja. Meteen. Hou op! Ik meteen. op! Ik wil eigenlijk een positief verhaal horen. Maar ja, Misschien raak ik dan meer los, dat zou ook kunnen. Ah, ja, dat weet ja, niet de bedoeling. Ik ken wel een man uit Amerika die heel positief is. Ja, zeker. Het hoofd van de wereld, zowat. Ja. Dus uh, ja, die is heel positief. Dus dat zie je wel, fijn verhaal. Ja, ja, nou, nee, ook weer niet. Maar ik, ik, vind het, ik vind het nogal wat om op de televisie te gaan vertellen hoe zwaar je het hebt. En wat voor klachten je hebt. En denk ik, man, dat is een, een man niet eigen hoor, vind ik eigenlijk. Nee, dat is wel zo. Ja, maar dat moet mensen moeten doen, wel weten. Dat, ja, als uh, waarschuwing. Ja, Eén man. Ja. E eentje. Ja, eentje. Nou ja, dan een Eén hele man. groep dan? Wil je Die dat dan vijf dan? minuten lang zijn dingen zitten vertellen. Nou, ik zou het, het persoonlijk van. niet doen. Gewoon. Maar goed, het is, ik ben koud en kil. Jij krijgt, dat krijgt dat het niet. Is. Jij valt dood nu als je dat blijft bewegen. Ik blijf bewegen. Echt, dat is echt, <laughs> maakt niet uit. Ik blijf bewegen. Dat is echt beste medicatie volgens mij hoor. Oké. Okay. lichaam is niet gemaakt om te liggen, volgens mij. Even kort, maar daarna weer door. Goed, nou kijk, ik, ik bied meteen wat aan om te bewegen. Wat dacht ik hiervan? Yeah, Working Men Club. Geef geven die mannen die gewoon altijd bij het doorwerken? En in beweging en ook op een wat hoger tempo. Ziet iedereen beweging? Oh, wordt hier namelijk ook nog graag uh, meteen gelopen, en gesprongen. Ik heb het over Valens van de Working Man Club. Straks de Zandvoortse berichten. We zijn alweer later dan normaal, dat kan je ook wel achter bij Toepak Leef natuurlijk. Maar eerst wil ik zeggen, laat me lol gaan maken. Trapped inside a hand, inside my mind. Stuck with no ideas, I'm running out of time. There's no quick escape with so many mistakes I've learned. is a curse and the valley is my curse. When boos kijken. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Ja, dit is echt een beetje muziek. Dat zou zeg maar Ron Brandstede nog zeg maar... een euh, zeg maar, aerobiklesser zou kunnen geven. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Het zou echt kunnen op deze muziek eigenlijk. Wellens van de Workingmen Club hier bij Toeboek Leeft. En uh, wat was dat nou? Nou goed, ik pak het heel raar uit. Goed, we zeggen een beetje jaren negentig nog. Maar goed, ik kom uit de jaren negentig. Ah, Terug naar deze tijd, want het is tijd voor de Zandvoortsberichten... En ik kijk even naar de zandsculpturen. Ja, dat was natuurlijk een verhaal. Ik las dat en dacht ik ze hebben niet gejureerd. Er was namelijk aangekondigd dat ze wel zouden jureren op een oh. zondag. Om een uur of vijf, weet je wat, bij het Museum volgens mij. Bij het Zandvoets Museum, Museum zouden ze, zou ze twee uh, jury, zouden en naar kijken. Jeugd en de ouderen is niet gedaan uiteindelijk. Nu is er wel een publieksprijs te winnen. En uh, de publieksprijs, dan moet je je voorstellen... dan heb je daar lekker staan werken aan je zandsculptuur. Je en wat krijg je dan? Een beeldje van Ellen Kuijts, of zoiets heet ze. Ja? ja? Is en, dat en, erg dan? Nou, wat moet je nou met een beeld... Ik wil geld! Ik heb met daar uitstandsloofd, Kijk, ik een beeldje mee naar huis? Wat is dat nou? Het <lacht> zou ik echt gesteld zijn. Ik bedoel, ik heb daar mijn zielenzaligheid zaligheid in het zand zitten te schrapen. Dan krijg je een andere kunstwerk van een andere kunstenaar. Ja, daar heb ik mijn hele dingen van vol staan. Een andere kunst. Dan krijg ik wel mag... ja. het idee van weer een gouden kalf. Ja, jezus. <laughs> ja. Geef me nou maar eens een keer een loon voor dit soort. Ja. Maar goed, uiteindelijk kan je met cure. cure. Met de -code, QR, -code. qr code kan je stemmen. En dan komt er toch een publieksprijs uit. En dat is ook wel mooi, want het is toch wel kijken wie, nou eigenlijk, uh, ja, wie het mooist is van die stad. je nog cultuur. gaan kijken vorige week? Nee, eigenlijk niet. Oh, is... Nee, we moesten gauw door naar een. Uh, had nog een afspraak oh, Oké. Okay. Goed, vertel. De boulevard Paulus Lood gaat op de schop. Ja. Het wordt een moderne en veilige boulevard met meer groen. En zowel in de zomer als in de winter wordt het aantrekkelijk om over de boulevard te wandelen en er te verblijven. Ja, het ontwerp is gemaakt op basis van wensen en ideeën van betrokkenen en belanghebbenden. En uh, de gemeente gaat dus uh, nu starten met de werkzaamheden. En uh, vooruitlopend wordt deze winter de riolering al vervangen. Ja. Het hele ontwerp uh, ligt al uh, ter inzage. U kunt het uh, inzien uh, via zandvoortboulevard.nl. Of uh, je kunt ook een zienswijze indienen per mail of per brief. Okay. Dus uh, ga eens kijken. En uh, nou, ja, Het gaat open dus voor die riool, want die is echt uh, aan zijn eindje. Ja, dat schijnt zo. Ja. Er staat een bouwkeet bij het ingenieur uh, uh, G. Friet... Instuur Friedhofplein ja. Dus, ja, daar staat een uh, bouwkeet. En als je zeg maar naar het toilet moet, dan moet je je daar melden. En dan krijg je gratis koffie. En uh, ja goed, uh, vooral zeker voor de grote boodschap kan je daar zeg maar, uh, in die bouwkeet kan je terecht. Dan wist je trouwens ook dat die insuur G. Friethof, dat dat het hele bekende architect was? Die nee, dus zeker. Ook, volgens mij het gemeentehuis Enschede of zo geloof ik, heeft hij ontworpen. En uh, volgens mij ook iets in haar bij het gemeentehuis. Nou, schaak heeft hij die niet die, die, die ruilering ontworpen. Anders had hij ze wel even beter <laughs> zijn best gedaan. Die goten, het zijn vier fases, hè. En dat het begin is maar Prins Mauritsstraat, zuidelijke richting. Fietspad. Nou ja, goed. Mensen worden op tijd geïnformeerd... als hun uh, adres aan, het, aan de beurt is. Want dan hebben ze één dag even geen uh, riolering. En uh, daarna kunnen ze gewoon weer door. Dus het is per adres wordt het aangepakt. Dat dus vind ik wel heel, uh, heel goed, zeg maar. Ja, ik heb het helemaal goed gezegd. Het was een rijksbouwmeester... Okay. hij is echt het stadhuis uh, gemaakt in S.G.D. en het vuurtoren Westhoofd bij Ouddorp. Okay. Ik had zelf ook het idee dat hij ook wel in Haarnem ook al wat had... Uh... Ik hoop dat hij meer gebouwen heeft gemaakt, Jans. Heeft hij het niet ook kunnen overleven financieel, zeg maar? Had je ook nog een uh, corona-uitkering moeten aanvragen? Ja, de heer man is in 1970 al overleden. Okay. Dus hij is niet uh, heel oud geworden. Had maar hij een hoesje of niet? 78 geworden. Dat weet ik niet. Dat okay. staat er niet er bij. kijken. Iedereen wordt opgegraven om te kijken waar ze aan de opgegraven. zijn. ja. Sorry, tijdelijke afsluiting. Er is niks over hoor. Tijdelijk afsluiting, Halterstraat. Ik zit op mijn eigen grappen te lachen, daar moet ik echt naar kijken. Het kan niet. Uh, uh, maandenlang is die open geweest om de horeca ondernemers <gül> tegemoet te komen. Het kon een heel groot terras uitzetten voor hun uh, etablissement. En uh, dat zou eigenlijk per 1 november worden opge, opge, opgedoekt. Maar ja, omdat de maatregelen nu weer zijn veranderd... en uh, niks mag open zijn, vier weken lang, uh, heeft het ook niet, is het ook niet nodig dan gaat hij die, gaat die gewoon weer open voor andere ondernemers... in diezelfde straat. Die zijn dan weer beter bereikbaar. En mocht het nou allemaal wel beter werken... dan gaat het misschien wel weer open. Maar we gaan eerst even kijken. In, wat, uh, we gaan in, ja, in november eens even kijken hoe het dan ervoor staat. Met de cijfers natuurlijk. Ja. Goed, nog één dingetje misschien. Ja, uh, duurzondig. Ik had het al over de griepprik die we gaan halen. Maar... Uh, uh... De pluspunt laat de belbus extra rijden op deze dag. Dus De belbus rijdt dus van 9 uur tot 6 uur s avond. Een ritje kost 1 euro. Kan alleen vooraf worden aangevraagd via de plusdienst. Via plusdienst bij pluspunt 5717373. Een ritje kost 1 euro. Misschien laat ik hem ook wel halen met de belbus. Mag dat? Uh, dat, dat weet ik niet. Is het Alleen dat? van een bepaalde <laughs> leeftijd of zo? Ik <laughs> heb geen idee. Neem een stok mee, dat geldt. Ja. En als je een stok meeneemt. Niet om mee te slaan natuurlijk. Want uitkijken dat je er niet de mensen mee kan bezeren. Want dan krijg je 1500 euro aan je broek. Maar dat je er echt heel erg pleunt. Manege, naaldhof, een bentveld. Je moet plaatsmaken voor vrijstaande woningen. En er was al eerder een, een, een plan om daar iets te bouwen. Maar op een of andere manier is de eigenaar van dat grondgebied waar die manege op staat met een nieuw plan gekomen om twee extra woningen daar te plaatsen... bij de Duinrooslaan daar. En uh, ja, die eigenaar dacht van... nou ja, ja, misschien kunnen we daar toch wat bouwen. En uiteindelijk wordt de manege dan zo klein... dat hij waarschijnlijk niet kan overleven. Dus nu uh, gaan ze dat uh, allemaal veranderen. Ja, mensen zijn er niet echt blij natuurlijk daar... bij die manege. Dus. Uh, ter inzage kan je nog even kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl... over de manege Naald, Naaldenhof. Kijk, dat is toch een beetje triest altijd. Ik bedoel, zeker in deze tijd is het allemaal een beetje pauze gezet. Nou, tot zover het is voor zijn berichten. Volgende uur hebben wij natuurlijk nog veel meer berichten. En, uh, Wat heerlijk! Sommige dingen zijn wel heel erg. Ja, dat klopt. Daar ontkom je gewoon niet aan. Tijd voor een rustgevend uh, gitaarplaatje... om even tot jezelf te komen. En dan hebben we hier namelijk de nieuwe single van... The Wolf! De Nederlandse Led Zeppelin. Net even leuk, echt de jaren zeventig, de Wolf uit Nederland. En ze kunnen echt ontzettend slap houden tijdens optredens. Dus ik heb ze volgens mij twee keer zien optreden. Het zijn jonge gasten die echt op 16, 17 al zijn begonnen met muziek maken. Volgens mij, ik weet niet of ze al tien jaar in het vak zitten. Maar het zal weinig schelen, denk ik, volgens mij. Volgens mij hebben ze binnenkort een, een feestje. Ja, precies. we nou, maar even. Nou gaan we dan toch een maken. Zeker weten. En dit, uh, dit klinkt bekend, hè? Ja, klopt. Dit komt namelijk uit een van de kronkels van uh, Simon Carmichel. Daar is straks meer over in de geschiedenis wat gebeurt er door de jaren heen. ...om deze 24 oktober. We kijken nog even in de krant. Vandaag geldt de voorpagina van de Telegraaf te lezen. Ja, opa Henny duikt in de geschiedenis van de jaren negentig... ...en hij is gefotografeerd op de fiets. Ik vind het altijd weer een verademing... ...omdat ze foto's zien op de Telegraaf... In plaats van alleen foto's van IC-afdelingen. Maar goed, deze oh ja. man. die praat dan over de jaren negentig. Hij, hij zegt zelf dat hij bijna niks over de jaren negentig meer weet... ...want hij was alleen maar bezig met die mini playback show... ...of de soundmix show... En hij gaat erover praten. Hij komt uit de koelcel ergens. En dan in één keer dan gaat hij daarover praten. Met die, die jeugd van tegenwoordig. Erg leuk. Ik moet het eens hebben zien. Ik, uh, jaren negentig. Volgens mij weet ik ook heel veel wel weer. Maar moet ik het er even oprakelen? Ja. ja. Als je oud wordt, ga je terug in de geschiedenis. Dat doen we elke week. Ja. Goed. We Helemaal ja, geen probleem hoor. Wat heb jij nu? <coughs> uh, we gaan terug in de geschiedenis. Nog, nee, nog niet. Nee, nog niet. We gaan helemaal niet terug. Uh. Ja, er is een uh, vliegtuigpassagier uh, in India geweest. En de politie heeft deze man aangehouden. Want hij wilde goud... Smokkelen van Dubai naar India. Hij had het goud uh, in zijn anus verstopt. Hoe komen what ze de erachter de, dan? What the fuck? Hij viel door de mand door zijn rare loopje. Ah. <laughs> het ging om 972 gram, bijna een kilo. In de vorm van drie staven en een kleiner stuk goud. Okay. En uh, de politie, uh, politie heeft dus foto's getwitterd van de fonds. En die is zo'n 55.000 euro waard. Zo, <coughs> en, dan, ga ik en, ook, uh, twijfelen, dan ga ik ook twijfelen. Ja. Hij ja? werd dus gefouilleerd na aankomst dat hij opviel. En... Uh, een andere man die op dezelfde vlucht zat... die werd gepakt ook met anderhalve kilo goud. Onbekend hoe hij dat verstopt had. He? Maar is er schijnen dus in India dus vaker goudsmokkelaars aan te treffen. En, uh, en de dag na die ze werd alweer goud gevonden... in de onderbroek van de passagier. En, en ook nog eens 550 gram goud in een speelgoed oven en in een poppenhuis. Oké. Okay. Bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Ik bedoel... ja. Ja, ja, ja. Dan kijk ik het poppenhuis. Ik denk dan, nou, oké, okay, maak dan... Uh, uh, kleine staafjes en uh, maak daar het frame van het poppenhuis van weet je ja dat maar... je het omsmelt ja dat was overal werken, want je kan het ook verven. Je dus ja dat is uh, de brons of zo of het is ijzer weet je dat is gemaakt oh, ja. ja dat je zo'n parapluie van maakt met van die gouden balen ja gewoon geverfd ja zo nou dus toch niemand dus, die dat uh, ziet er zijn zoveel dingen zijn zogenaamd uh, nep goud zijn dus dat is ja. best kunnen doen dus. nou goed een van de leukere plaat van de laatste is Lexi Net als zangeres. Met een opmerkelijk videoclipje erbij. Goud geverfd. Ja, goud geverfd. Goud. Goud. goud geverfd. Hoe toepasselijk. Lullaby. I found your smell in my neck. Your empty lies inside my bed. What do I need? What do I need? New oxygen to breathe. I tried to breathe and sink with you. My lungs are small, but my heart... To breathe and sing with you. My lungs are small, but my heart is full. My knees are weak and my mouth is dry. als uh, zangeres niet, ons dienstelijk gets. En vooral dat ondergeluid, ik, sorry, ik zit altijd al zeur over het ondergeluid, maar dat metaal ondergeluid, ik ben daar een grote fan van, dat geeft altijd een beetje wat onrust. De duistere wereld waar we in leven momenteel. Nou, de duistere wereld, vandaag een stuk te lezen over de Hofnar van de Oranjes, Hoewel hij is al lang al niet meer de Hofnar. Ik heb het over de Roy van Zuiderwijn Gaat in een hoger beroep. Echt, moet ik je even, je, weet, je bent het vergeten allemaal, het is die gast die met Margarita was getrouwd, weet je wel? Dat was in 2001, dat is wel even geleden. Hij gaat nu nog in hoge beroep. Hij werd destijds natuurlijk uh, nou, toch een beetje verstoten door de Oranjes. Uh, Prins Bernard die leefde toen nog. Die heeft nog een onderzoek uh, op hem ingesteld. Zo van, is die man eigenlijk wel, is wel 100%? En kan hij eigenlijk wel voor Margarita gaan zorgen? Is dat wel haalbaar? Nou goed, hij zei zelf altijd Roy van en dat hij altijd is tegengewerkt door de Oranjes... De helft van de Oranjes waren ook niet uitgenodigd en wilden ook niet komen op de Bruiloft natuurlijk. In 2001, 2001 ja, en vijf jaar later zijn ze daar ongeveer gescheiden. En deze Roy van Zuiderwijn woont nog geloof ik ergens in Frankrijk. En uh, de, ene zegt, de ene keer zegt hij van ik heb bijna geen geld om, om een boodschappen te halen. En de buren die naast de woning zeggen van hij woont gewoon in een knappe villa. En ik zie hem af en toe met een taxi zien ik kan gewoon boodschappen doen. Dus hij moet niet lopen zeuren. En ik heb ook wel eens in die interview gezien dat hij uiteindelijk zeg maar in een heel klein kamertje woonde. Dat was toen nog in Amsterdam volgens mij. Was hij ook een heel zielig verhaal aan het ophangen. En hij heeft een tijdje een rechtszaak aangespannen om nog de hond die ze samen hebben gehad, Paco, om daar een afgangsregeling uh, oh ja. mee te treffen. Het is echt een heel sneu persoon dit hoor. Ja, <laughs> dat is echt een heel sneu gewoon. Hij blijft een beetje hangen in het verleden. Ja, weet ja. ja. je wel. Ja. Het is leuk om geschiedenis... Uh, het was best een. Uh, Leuke man ontstaan. Ja, ja, dat zag ik en dan nooit, ik van, wel. Ja. Ga verder. Ja, ja oké, okay, je hebt je prinsesje gehad? Nou, ga nu dus gewoon voor een andere dame. En hij wil gewoon alimentatie hebben ook gewoon. 5500 per maand zou hij krijgen toen. Ja. Maar dat zij had geen geld. Hoe was... kan een rechter dat dan op dat moment uh, zeggen? Ja, wat raar. Ik bedoel, zij heeft natuurlijk veel meer geld dan hem. Maar, uh, dan, uh, maar daar heeft hij, waar, hoezo heeft hij er recht op? Man, blijf op je eigen ja, leven Ja, maar er is wel een uh, enorme demonisering. Hoe noem je dat? Zoiets hè? van hem plaatsen. Het is helemaal moeilijk om werk te vinden. Maar ga dan iets, een eigen dingetje beginnen. Of schrijf een boek erover. Of weet ik veel. Ja. Er is genoeg door. Je gaat jou in de haven. De grote kerel recht van lijf en leden. Zo. Ga de porno in. Met... Ga ja. de porno in. Dat Zo, kan ook nog. Ik, ik was wel bang dat we die kant op zouden gaan. Ik denk, de, nou... Dan kan hij een beetje blijven liggen, zeg maar. Ja. Nee, maar ja, Roy, het is een beetje een apart persoon eigenlijk. En ja. uiteindelijk, hij is 54 nu en nog steeds bezig met de afwerking van zijn ex. Terwijl zijn ex, Roy of weet uh, je heeft is alweer getrouwd met ja. Charlene ten Katen. En daar heeft ze alweer twee dochters bij. Dus die heeft al een heel ander leven opgestart. Kijk, ja, zo kan die, het ook die, gewoon. wordt er heel erg moe van gewoon. Ja. ja. Dus uh, nou apart vooral dit uh, Roy van Zuiderwijn. Ja. Klusjesman ontdekt kisten vol oorlogsfriet. Ja, hoe leuk is dat? Het Dat was uh, ja, een 24-jarige klusjesman uit het Duitse Bielefeld. Die heeft dus toen, uh, moest ergens op een zolder moest zijn en dan moest hij repareren. En dan vond hij dus tientallen houten kisten staan, bedekt met een dikke laag stof. Hij was wel een beetje nieuwsgierig. Hij had er een opengebroken. Oh, spannend. Ja, en nou, nou, er zijn allemaal kisten. Yeah. En daar uh, zaten allemaal gedroogde en in reepjes gesneden aardappelen zaten erin. Oh, allemaal blikken. Teleurstellend. Allemaal blikken. Ja. ja, je hoopt dan echt dat het veel meer is. Of dat het gewoon wapens zijn. Dat is ook wel spannend. Yeah, maar ja, hij was dol enthousiast over de ontdekking. heeft dus natuurlijk uh, de eigenaar uh, van het huis erbij gehaald. Yeah. En uh, ze hebben uh, besloten om het te gaan bereiden. Want er stond ook echt een briefje bij hoe je het moest maken. Maar ze moesten het dan uh, in, in koud water en daarna moest je het dan in de oven doen. Maar ja, wat? Vanaf... Hebben ze me nog klaargemaakt ook? Ja, het was helemaal in blik luchtig afgesloten. Oké, okay. ja, het is ook iets wat ik uh, echt heel graag zou willen. Fried van voor de oorlog. Ja, maar het heel grappige is ook degene die hem het uh, uh, huis gekocht had uh, in 2016... had helemaal geen weet van de 60 kisten. Er staan er gewoon 60 kisten op zolder... En daar had hij geen weet van. Ik denk, ik hoezo er, dan? Ik was er ook al langs gelopen. Ik had het helemaal niet gezien. Nee. 60 <laughs> kisten van... Hoeveel is het, Jouw Groot? En het was het Ministry of Food, Dried Potatoes. Het staat er, staat er ook op, gewoon op. Ja, je weet het. Dat valt ook allemaal niet en op. En er staat ook General Directions for Cooking, Dehydrated Vegetables. Dus zijn al, nou, dat is wel heel bijzonder. Het zijn enorme grote bakken met die, uh, met die friet. En uh, het ziet er ook een beetje uit alsof het uh, uh, van die stukjes vet uh, zijn. Varkensoren of zo. Ik zou zo, het zo gewoon echt niet... Uh, nee. nee. Maar wel bijzonder. Nee, Dat, het is wel bijzonder, zeker. Ja. Ik zal het zeker allemaal klaarmaken. En daarna gewoon lekker weggooien. Nee, nee. Maar nee, bij welke recht zijn we een paar maanden bezig met allemaal ja. lekker te fietturen? Maar de eigenaar had dat gewoon helemaal niet gezien. Dat vind ik dan... wel. Ik zal het bericht delen op onze social media. Ik denk dat, dat hij gewoon... samen met André vandaag even naar de Brillenman moet. Ik denk het ook. Dat denk ik wel, zeg maar. Ik, uh, en ook niet dat ik. Ja, goed. Raar, wat een wereldbericht dit. Oh, ongelooflijk 60 kratten met, met friet boven hem stond. Niet gezien? Nee, vond er twee fietsen in de scheur gewoon. Wist dat maar niet dat het fietsen waren? Wat doe je ermee eigenlijk? Nou, een rarigheid allemaal, zeg. Ah goed, wat hebben we hier? Andy Bell. Love comes in waves. Laten we hopen in golven. Die golf die komen natuurlijk aan, maar goed afgelopen week, ja ik, ik, ik, ik vond het mooie woorden natuurlijk uh, Fred Spitz, uh, die zegt altijd dat er is geen mooiere taal dan de instrumentaal, maar goed hij is vocaal natuurlijk altijd erg sterk. En hij was in een televisieprogramma en toen, toen, toen zei hij dit. Wij Nederlanders, wij redden dit wel. Het zal zwaar zijn en we zullen nog af moeten zien, maar we redden het wel. Nou kijk, wat mooie woorden, Flits. Wij redden het allemaal wel. Hou Al vol, hè? Wij Nederlanders, wij redden dit wel. Ja, zeker. Hou vol. We redden het allemaal wel. Ja, we zitten nog even te kijken naar het, het gesprek... wat Willem-Alexander met Maxima hadden voor de camera. Ja, ja. Excuus. Ja, het, nou, ja het, nou ja, het was natuurlijk eigenlijk wel een beetje dit, hè? Je was een beetje dom. Het was een beetje ja, dom, dat Stellen, ja. Ja. Dit was zeker het geval. Het was een beetje dom. En nu hebben ze, ja, ik vond het zeer uh, geënsceneerd. Zeker ja. om Maxima ook zo keek. Zo ja, maar heb je, je zo... gisteren toevallig de persconferentie van Rutte gehoord? Nee, die heb ik niet gezien. Want die zat toen net van, uh, ja, had u dan gezegd hoe die dat bestoet? Nee, het valt allemaal onder het koninklijk geheim. Ja, dan mag en niet de zeggen. hele tijd ging dat zo. Ja. Maar het was gewoon helemaal geënsceneerd. Het was gewoon echt afgrijzelijk. En dit, volgens mij hebben ze ook gekeken. Ze keken natuurlijk heel moeilijk zo in de camera. Zo. Echt een beetje ja, met schuine hoofd. Ik had ook het idee dat er op die uh, heb je natuurlijk dat die tekst stond. En uh, Maxima, kijk nu even naar Willem-Alexander. Ja, Alexander. precies hetzelfde. En nu moet je even naar Willem-Alexander. Kijk, ter afwisseling. Ja. En dan die ogen nog even zo heel langzaam knipperen. Ja. <laughs> Geweldig. Maar het feit dus dat in Thailand... Ja. Uh, ze zijn daar helemaal onder de indruk... van de videoboodschap van Willem-Alexander. Want op social media wordt hij dan in Thailand... ter voorbeeld gesteld, de eigen koning. Fajira Longkorn. Ja. Longkorn. Precies. Ja. Want die is in uh, dit jaar al 277 dagen op vakantie geweest en daarmee slechts 19 dagen in eigen land geweest. Ja, de maffe, ik had het ook al gehoord. Hij is nog een, een paar keer geweest. Pas geleden wel geweest, even in Thailand. Maar daarna woont hij. Ja, hij woont in Duitsland. Ja, maar er is daar toch enorme actievoering en zo tegen die koning en zo. Ja, maar gek dat je mee gaat dan. Ja, dan ja. Denk je, dat, wel, ik uh, doe je. Laat hem in Duitsland blijven. Ja, ja sinds zijn uh, aanstelling is hij maar uh, twee keer geweest geloof ik. En uh, dachten we, nou, we zoeken het even uit. En dan schijnen uh, ja, schijnbaar zijn een halve goden te zijn. Zo worden ze gezien. Ja. Alleen dat die neemt wel een beetje af, die kracht. Dat... Maar ze zeggen dus ook, die, uh, de, op Twitter staat te lezen van... Uh, ja, Willem-Alexander had naar Thailand moeten komen. Hij wordt hier met open armen ontvangen. Want zo'n verschil tussen de monarchie en ontwikkelde land en... puntje, puntje, puntje, want je kan niet naar Thailand verwijzen. Want anders word je weer beschuldigd van maïstijdschenders. En daar staat een straf op van 15 jaar. Oeh. Oké. Okay. Ja. Nou, dat moet je hem toch ook weer niet hebben. Ja. Nou ja, goed, nog dat... één plaatje voor 9 uur. En na 9 uur een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er 3 jaar? En het is vandaag 24 oktober. Ja, wel, er zijn er opmerkelijke dingen gebeurd. Dan staan we even bij stil. Eerst maar even naar België. Land dat zo Zacht, ze daar hebben we een leuke maar Dit is er even. is was niet draaien, zegt je. Halfway. I'd follow you not to ever return. It's a change in mood, maybe there's something to learn. To do you wanna love and wanna do it well? Cause if there's none of it, what on earth is there to tell? All oh, but the chances, all oh, but the chances. Strong, I've been learning it wrong. I've been searching the tongue, been away and beyond. I swear I knew all along. I've been over the thought, it must be Africa. If it's the fifth time I say the same,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 So, so 2004-2005. En uh, dit was uh, een van de latere platen natuurlijk. en Ze hebben ons meegedaan aan een wedstrijd. En toen vonden ze, uh, ze de Nationale Kunstbende-wedstrijd. En uh, uiteindelijk zijn ze doorgegaan. En ze hebben echt hele fijne muziek gehad. Nou, uh, ik zit nog meer even te kijken wat ik over een bio kan vertellen. Nou, niks. Uh, pas, pas geleden dan weer nieuws. Ja, dus we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur stak je geschiedenis. Uh, 24 uur. Uh, Oktober is het vandaag En het is ook, ook de verjaardag nog. We kijken even uh, bij wie er uh, jarig zijn. Wat zullen we nog meer doen in dit uur? Nou, lekker muziek draaien. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Ja, Lekker. Ja, dit is helemaal rekkertje, zoals je dat noemt. Uh, wacht even op naar het nieuws. Uh, wacht op het nieuws. En we zijn zo bij je terug bij deel 2 van dit radioprogramma. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.